Freddy van Tijn met het NOS Journaal. Coalitiepartijen CDA, VVD en D66 zeggen dat er mogelijk meer geld nodig is... om het lerarentekort in het basisonderwijs aan te pakken. VVD-fractieleider Dijkhoff zei tijdens de algemene beschouwingen... dat hij eventueel bereid is extra geld uit te trekken voor de salarissen. Het CDA wil nog niet over extra geld praten. Een meisje van 17 dat vast zat omdat ze zou hebben ingereden op het publiek bij zou zijn ingereden op het publiek bij een autocross in Leende is weer vrij. Volgens het OM zat ze helemaal niet in de auto. Direct na het incident had het meisje de schuld op zich genomen, maar getuigen zeggen dat alleen haar vriend in de auto zat. Hij wordt verdacht van poging tot doodslag. Drie mensen liepen botbreuken op, een vierde werd later onwel. De man van 21 was door het lint gegaan omdat het laatste deel van de race werd afgelast. Saudi-Arabië zegt dat Iran achter de aanvallen op zijn olieinstallatie zit. Op een persconferentie van het Saoedische ministerie van Defensie... werden brokstukken van drones en kruisraketten getoond die dat zouden bewijzen. Houthi-rebellen in Jemen hadden de verantwoordelijkheid voor de aanslag dit weekende opgeëist. Iran ontkent tot nu toe betrokken te zijn bij de aanval. Maar president Trump twitterde vanmiddag al dat de VS de sancties tegen Iran gaat verzwaren. Hij zei niet wat de nieuwe sancties inhouden. En een tentoonstelling over natiekunst in het Designmuseum in Den Bosch is de eerste tien dagen uitverkocht geweest. Er zijn al 10.000 kaarten verkocht voor de omstreden expositie over ontwerpen in het Derde Rijk. Volgens het museum trekt de expositie opvallend veel jongeren en mannen. De expositie wil laten zien hoe vormgeving een bijdrage heeft geleverd aan de verspreiding en de ontwikkeling van de nazi-ideologie. Het weer 8. Temperaturen tussen 3 en 9 graden, met kans op misbanken en in het binnenland vorst aan de grond. Morgen zon, wolken, op de meeste plaatsen droog en een graad of 18. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen meldingen van files. In verke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 Seven inches from the midday sun. Well, I hear you whispering the words and melt everyone, but you stay so cool. I'm educated. I studied at the Sorbonne. Taught in mathematics, I could have been a dog. I can program a computer, choose the look of time. If you've got the inclination, I.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 What <laughs> the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 And so Ik Drum To the girl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 Is number, but there's never any answer. People say that it's just a matter of time, and we all know that.